3 uur. Het NOAA-jong. Evaut de Jong.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 In het tv-programma werden bekende Nederlanders getest op hun kennis van de Bijbel... met de nadruk op het paasverhaal. De grote Jezusquiz is ook niet meer terug te kijken via uitzending gemist... om te voorkomen dat mensen worden gekwetst, zo schrijft de EO.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 De rechter in Cairo heeft de werkzaamheden van het comité stilgelegd dat de nieuwe Egyptische grondwet moet schrijven. Politieke partijen en juridische experts hadden geklaagd dat de leden geen goede afspiegeling vormen van de maatschappij. Het parlement stelde het comité in na de verkiezingen van begin dit jaar, waarbij twee islamitische partijen bijna driekwart van de parlementszetels kregen. Van de 100 zetels in de Grondwetsraad was bijna de helft voor vertegen, verte, vertegenwoordigers van die twee partijen. Volgens de critici was er daarmee een meerderheid voor het opnemen van strenge islamitische regels in de grondwet. Ook waren vrouwen, jongeren en minderheden niet goed vertegenwoordigd. De rechtbank in Den Bosch heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het doodschieten van een 76-jarige veehandelaar uit Velp. Hij krijgt de straf niet alleen voor de moord, maar ook voor het bezit van munitie en een gewapende overval op een supermarkt in Ravenstein. De verdachte drong in 2010 de woonboerderij van het slachtoffer en zijn vrouw binnen. De vrouw werd vastgebonden en haar mond werd dichtgeplakt. Haar man, die later thuis kwam, werd meegenomen naar de slaapkamer en daar doodgeschoten. De overvallen gingen vandoor met sieraden. De persrechter. De rechtbank heeft aangegeven dat het Duidelijk uh, gold als vergelding. Dat, het, dat natuurlijk het leed niet meer ongedaan kon worden gemaakt door welke straf dan ook. Maar dat in ieder geval die 25 jaar voor de vergelding toepasselijk was. En daarnaast heeft de rechtbank ook aangegeven dat uh, overvallen uh, ontzettend veel onrust, maatschappelijke onrust uh, veroorzaken. En dat ook dat een hoge gevangenisstraf rechtvaardigt. <tied> Het weer, geleidelijk droog met wat zon. Morgen eerst zonnig, met middag stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 11 graden aan de kust tot 14 in het zuidoosten. ANWB verkeersinformatie: gegeven informatie. dan op de A37, vanaf Hogeveen naar knooppunt Holsloot. 2 kilometer bij Hogeveen Oost. Het heeft te maken met werkzaamheden. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os voor knooppunt E-Wijk. Twee kilometer. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag met dit half uur een reportage over razendsnel internet. En straks gaat GroenLinks-senator Ruard Gansevoort in onze dagelijkse opinierubriek en appeltjes schillen. Ruard, goeiemiddag. Goeiemiddag, waarover wil jij het hebben? Ik wou de korpschefs maar eens bijvallen. Want? Die uh, hebben, en die verantallen ervan, die, uh, hebben zich uh, dit weekend uitgesproken dat het toch goed zou zijn als kinderen van 12 niet meer uh, op de schietclub actief konden zijn. En als je niet op je 16e al uh, allerlei wapens uh, mocht beheren. En ik denk dat dat een hele goed punt is. Want je mag nu, als je 12 bent, lid worden van een schietclub? Ja, dan nog met, uh, klein, uh, met luchtbuxen en dergelijke. Vanaf je 16 met uh, klein kaliber. Uh, maar uh, of je dat nou kinderen al uh, daaraan bloot moet stellen... ik heb er grote vragen bij. Goed, dat straks. Maar eerst internet. Elke dag worden duizenden Nederlanders aangesloten op het glasvezelnetwerk. Het is sneller dan de bestaande internetverbindingen... en dat kan verrassende sociale gevolgen hebben. En niet alleen voor de jeugd, ontdekte onze verslaggever. Het internet is voor de meesten van ons al een belangrijk onderdeel van het leven geworden. Surfen, e-mailen, het downloaden van films en muziek, enzovoort, enzovoort. Maar de volgende revolutie is al in zicht. Op de wereldwijde snelweg gaat het nu al tien keer sneller dan een paar jaar geleden. En die snelheid gaat nog verder omhoog. En dat heeft grote gevolgen. Na het inbellen, het internet via de kabel en ADSL, is glasvezel de volgende stap. Even vasthouden... Daarna pakken we de beweging. Een voorbeeld hiervan is het bewegen op afstand. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen sterk toe. En die gaan niet allemaal meer in hun eentje naar de sportles. Juist, nou gaan we de beweging pakken. U moet je maar tien keer de teen aan te tikken. Maar via een snelle glasvezelverbinding... kan de instructeur wel via de computer naar hen toe komen. Of naar de oudere Saus in de straat, zoals hier. Oké, okay, dan beginnen we even met de armen. Zorg ervoor dat je genoeg ruimte hebt naast je. Dan gaan we even cirkeltjes maken. Tim Marcelus, je bent de sportinstructeur. Nou, we sluiten het apparaat aan. En ik heb contact met uh, de deelnemers van de andere kant. En dan gaan we werken... Dan gaan we eigenlijk beginnen met sporten. Want waar ja. zitten die deelnemers? Nou, ze zitten op een andere ruimte. Ik zit dan uh, in een eigen kamer bij uh, Top uh, Daar heb ik mijn apparatuur aangesloten. Jullie kantoor? Ja, bij Top Support. En uh, daarna dan... Uh, dan ja, heb ik eigenlijk uh, visueel contact uh, met de microfoon, uh, met andere media. Dat is dan waar de deelnemers zitten? Dat is dan inderdaad waar de deelnemers zitten. Ja, dan uh, vertel ik ze dat we gaan beginnen met sport... en zij luisteren naar mijn instructies. Oh, ja, kijk, dat is de instructeur al. Die... En uh, dan zie ik zelf op het beeld dat zij goed meedoen. En dan kan ik daar of complimentjes aan geven of instructies geven. Je kan wel meekijken via de camera. Juist, ik kan meekijken via de camera, via de laptop die dan... Uh, die er dan bij staat. Glasvezel verandert de wereld? Uh, glasvezel maakt uh, uh, de wereld van een aantal mensen... een stuk aangenamer en leuker... omdat ze erbij uh, kunnen blijven horen. Zegt Marcel Jansen van Onsnet uit Eindhoven. Dat is een project waarbij 12.500 inwoners van de stad... zijn aangesloten op het netwerk. Glasvezel is bovendien noodzakelijk... omdat we in welzijn, zorg, uh, onderwijs... straks een heel groot probleem hebben... bij een beperking van het aantal uh, professionals... En met een hele grote groep die graag bediend wil worden. En dat betekent dat eigenlijk glasvezel ervoor zorgt dat de arbeidsproductiviteit in die sector gewoon omhoog gaat. En dat betekent gewoon in de normale mensentaal meer mensen kunnen profiteren van de diensten die de derden gewoon aanbieden. Kunnen we hem ook horen? Ja, wij kunnen. Hé, hey, dames en heren, horen jullie mij goed? Ja. ja. Heel goed. Mooi <laughs> zo. Zien jullie mij volledig? Helemaal. Ja. Van kop tot in. <laughs> Elf uh, 65-plussers in ieder geval. In uh, stoeltjes. Die lekker zitten te bewegen. En ondertussen kijken naar een uh, grote televisie. waarop dus de instructeur is te zien. die vertelt wat er moet gebeuren. Nou, om ook wat in beweging te blijven. en de oefeningen te doen en te bukken. Je uh, ah, gaat er al helemaal je... van, van zwaaien met de armen? Ja. En een beetje gezelligheid ook, hè? Dus, uh, Precies. Ja. En het gaat allemaal uh, voor een beeldscherm met een cameraatje. Ja, ja. Is dat niet gek? Ja. Hey, nee, dat valt best mee. Want ik ben jarenlang op een gewone gym geweest. Maar dat is opgehouden. Maar ik vind dit ook best pittig. Ook. Ja, terwijl de instructeur kilometers verderop staat. Ja, maar dat zien wij niet. Nee, dat zien wij niet. Dus... Uh, uh, Annie, het is best uh, pittig te gym hier, hè? Met, uh, via het scherm. Ja, het is heel pittig, ja. <laughs> maar het is wel uh, geweldig. Ja, ja het, is het is absoluut schitterend gewoon. Wat maakt het zo geweldig? Hoe de mensen met elkaar omgaan en hoe dat, dus, dat je contact hebt. Uh -huh. Want je bent alleen. De les wordt niet alleen online gegeven, maar ook online georganiseerd. Iedere straat heeft een eigen wijkpagina op internet. En daarop staan alle activiteiten in de buurt... De webpagina is in Eindhoven een virtuele soos geworden... waar vaak het eerste contact is met een van de buren. Deelbellen en, uh, en, ja, en mailen. en uh, We doen er alles op. Maakt u ook wel eens videootjes voor de wijk? Ik heb er zeven op staan. Dus, uh, Zo. Ja. En waar gaan die videootjes over? Nou, over uh, onder andere hier het uh, uh, op afstand bewegen. En uh, daar we op stap zijn geweest naar Noordwijk. En we doen bloemschikken. En uh, kaarten maken, shoelen. Het zijn allemaal dus, uh, filmpjes op. Ja. Heeft u ook wel eens bijvoorbeeld nieuwe mensen ontmoet via het ons net, via het internet community, de internetcommunity, de internetplatform? Ja, want wij doen ook een beetje met uh, andere groepen die bij ons net dus, uh, op internet zitten. Ja, hoe werkt dat precies? Ja, onder andere nou hier deze mensen die komen vanuit uh, Andere Medaflat. En wij komen dus ook hier vanwege dus het uh, bewegen. En zo hebben wij dus al diverse kennissen meer hier in de buurt. Omdat er dus op internet activiteiten staan, ontmoet je weer mensen uit dezelfde wijk die mee meedoen aan diezelfde activiteit. Ja, dat klopt. En mag ik de onbeleefde vraag stellen hoe oud u eigenlijk bent? Ik uh, ben pas 82. Zo. Maar u bent een uh, revolutionair internetgebruiker. Ja, <laughs> sinds kort wel ja. De, het verspreiden van video's uit de eigen woonomgeving is met een supersnelle glasvezelverbinding doodeenvoudig. Het opzetten van een eigen tv-kanaal is dan ook doodsimpel. Wat heb je dan nodig? Een tiental actieve vrijwilligers en een internetsite. Zo is in de regio Amersfoort een aantal tv-kanalen ontstaan. Hier hoort u bijvoorbeeld Achterveld TV. Op de Hesseweg richting Stoutenburg, even buiten het dorp botsten twee brommers op elkaar. De politie was met vier wagens aanwezig en de brandweer Achterveld was met twee wagens uitgerukt. Inmiddels zijn honderdduizenden mensen aangesloten op het glasvezelnetwerk, maar slechts een klein percentage maakt er ook gebruik van. Het platform Fiber to the Home probeert daar iets aan te doen. Omdat we over een aantal jaren zullen gaan zien... dat de huidige netwerken, kabel en uh, KPN-koper, zal ik maar even zeggen... Uh, niet meer zullen voldoen aan de vraag die uh, consumenten en bedrijven hebben... om uh, gebruik te kunnen maken van snel internet. Verrassende sociale effecten van glasvezel in een reportage van Matthijs Holtrop.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 Albert, keep your head up. Wie nee, scheelt er vandaag ons appeltje? Dat is uh, GroenLinks senator en Theoloog Ruud-Gansenvoort. Ruud, we gaan schieten, hè? Nou, ja, of, of juist niet. Of juist niet, of juist vertel. Niet. Nou, ik, ik wou de korpschefs bijvallen, zei ik al. Die, die zijn de afgelopen weekend hebben die gezegd van eigenlijk zouden we uh, toch een einde moeten maken dat kinderen van 12 jaar dat die al bij schietverenigingen actief kunnen worden. Um, op hun zestiende uiteindelijk ook met, met klein al kunnen schieten. Um, je zou, eigenlijk zou je dat toch naar, uh, naar 18 of hoger moeten brengen. Ja. En ik vind dat ze daar wel een belangrijk punt hebben. Omdat de, uh, de zorg die we uh, ook in dit land hebben... Uh, we weten dat er zo hier en daar schietincidenten zijn. Uh, natuurlijk vorig jaar hebben we uh, Alphen aan de Rijn gehad. Uh, daar moet je toch wel heel erg goed naar kijken... of we niet, niet onaanvaardbare risico's nemen. Juist als we kinderen al gewoon toch eigenlijk jong... Uh, met schieten in aanraking brengen. Ja, je zegt eigenlijk dat moet niet kunnen voordat je 18 bent. Dat, komt... Bij alle andere gevaarlijke dingen doen we dat ook. Dus dat lijkt me op zich een mooie leeftijd. Goed, nou we hebben ook aan de telefoon Sander Duisterhoff van de KNSA. Goedemiddag, meneer Duisterhoff. Ja, u hoort het. Ruud Fransenvoort zegt... Uh, ja, niet voor je 18e lid van de schietclub. Ja, ik ben het daar niet mee eens, maar... Dat had meneer Ganzenvoort wel verwacht. Denk ik. Ja. U, u bent van de schietkust. Dus Le ja. Legt u eens uit waarom dat wel nou, kan. meneer Duitsel? Kijk, kijk uh, laat, ik, laat ik om te beginnen zeggen dat de berichtgeving van de korpschefs, uh, die gaat ook over wapenvergunningen, ja. wapenverloven. En die zeggen daarvoor moet de leeftijd van 16 naar 18. Nou, um, dat is een beetje een, een gek bericht, want die is al op 18 jaar ja. die leeftijd, dus dat is niet aan de orde. Ja, dus dat gaat om het bezitten en, van een wapen. Kijk, da ja, en daarnaast is het zo dat, dat uh, jongetjes van, van 12, die lid worden van een schietvereniging, en dan moeten we niet denken dat dat duizenden zijn hoor, uh, dat zijn er echt niet zoveel. Die schieten natuurlijk niet met vuurwapens, die schieten met luchtdrukwapens, zodat ze dat, zoals ze dat op de kermis ook doen. Dus, dus um, uh, uh, uh, uh, uh, het is niet zo dat die met vuurwapens staan te schieten. Mm -hmm. En uh, uh, uh, inderdaad uh, gebeurt het wel, en dat is niet, dat is niet uh, heel vaak, maar het gebeurt wel dat ook jongeren van 16, 17, als ze al een paar jaar ervaring hebben met luchtdrukwapens, ook met klein kleinkaliberwapens uh, schieten. Maar dan wel onder hele strikte begeleiding, één yeah. op één, met een, met een trainer daarnaast. En ik, ik vind daar niks mis mee. Ik vind ook de aanleiding die meneer Ganservoort nou weer noemt, uh, alfa aan de Rijn... Uh, die jongen was uh, 24 jaar die dat, die dat verschrikkelijke drama heeft aangericht. Ik, ik, het, het is wederom een, een, een, een oplossing die, die niets aan dat probleem doet. Nee, nou kijk, ik noem het even als, als aanleiding... dat dat toevallig in deze week ook, ook herdacht wordt. Hè. Maar er is natuurlijk uh, een wat bredere risico... als je het hebt over um, um, schietincidenten. Ik bent toevallig betrokken bij onderzoek ook naar school shootings. En daar krijg je wel een beeld van, uh, van wat daar aan, aan, aan factoren een rol speelt. Nou, één daarvan is de... Uh, de beschikbaarheid van wapens. Uh, dus een, ja, evident zonder wapens uh, kun je niet schieten. Um, en een uh, ander element daarin, dat is de, uh, de manier waarop uh, jongeren, uh, nou, laat ik zeggen, uh, daarmee om leren gaan. En de vaardigheid die ze al er niet in hebben. Ja, nou. dat is toch helemaal niet erg? Ik bedoel, je zijn toch ook jongeren van, van 13, 14 jaar die, die op de kermis staan te schieten? Of die dat misschien stiekem op zolder doen of in de achtertuin? Ik heb veel liever dat ze dat onder begeleiding bij een schietvereniging nou, doen. Ik heb, ik heb veel liever dat ze het helemaal niet doen. Kijk, de, de um, wapens zijn gewoon een, uh, een riskante ding. Laat ik zo maar even zeggen. Ik denk dat we daar snel over eens zijn. En het, uh, het binnenbrengen van wapens in een sportomgeving... Um, ja, ik, ik heb daar toch grote vragen bij. En zeker als je het over jongeren. Kijk, dat, dat volwassenen dat op een gegeven moment uh, doen... Uh, je, je kunt ook niet alles verbieden. Maar uh, ik vind dat je uh, zeker zulke gevaarlijke dingen... dat je misschien daar jongeren toch van moet vrijwaren. Ja, meneer Hans-Gans, wat is een Olympische sport ja, uh, Onze ons... Olympische uh, sporters die, die, die wij in Nederland gehad hebben... en die komend uh, uh, jaar ook weer in Londen aanwezig zijn... Mm -hmm. die hadden nooit zover gekomen als ze daar pas... ...op hun 18e mee waren begonnen. Het is gewoon ja. een, een, een, een prachtige sport. Um, natuurlijk is een, is, een, is een wapen gevaarlijk... ...maar uh, u laat die jongens van 16 toch ook met een scooter... ...met 50 kilometer per uur door de stad rijden? Dat vind ik nog veel gevaarlijker. Nou, ik wil niet alles wat, uh, niet alles wat een sport zou kunnen zijn, zal ik maar zeggen... Uh, ...moet daarmee ook per se overal gebeuren. Kijk, natuurlijk kun je daar uh, Olympisch hele mooie dingen mee doen... Um, maar je moet ook de afweging maken van is het risico wat je daarmee uh, ook in stand houdt, het, het beschikbaar stellen van waar het jongen in contact brengen met wapens, um, moet je dat um, onder het mond van de sport ook mogelijk maken. Ja, maar er is geen enkel, enkel onderzoek die nou uh, uh, aantoont dat hiermee het risico vergroot wordt dat er zogenaamde schoolshootings zouden plaatsvinden. Dus, wie vind, zou het dat betreft, meneer nou, Duisthof, kamer van, van, uh, die vinden plaats. Ja, maar er is geen aanwijzing dat dat te maken heeft met de lidmaatschap van schietverenigingen. Er is wel een aanwijzing dat het te maken heeft met de beschikbaarheid van wapens. <tie> er is een aanwijzing dat het te maken heeft met de vaardigheid van wapens, met het oefenen en dergelijke. Ja, ja, maar niet per se met de schietvereniging. Precies. Maar wel met. Ja, maar goed, u, u maakt dan wel heel erg klein. De schietverenigingen zijn wel de enige plek die wij nu hebben waar dat zeg maar gelegaliseerd eh, jongeren daarin getraind worden. En op zichzelf zeg ik, ik heb liever dat ze dat onder goede begeleiding doen dan dat ze het uh, met slechte begeleiding doen. Ik heb liever dat ze het niet doen. De ja, Daarstroff, hoeveel jongeren zijn er lid van schietverenigingen in Nederland? Nou, jongeren bij ons zijn, zijn de jongeren onder de uh, 21. Dat zijn er ongeveer uh, 13, 1400 op dit moment. Uh, als ik, als ik, uh, in de leeftijdsgroep van, van 12 tot 16 zijn het er een paar honderd. Ja, ja. Ruud, een paar honderd, is dat toch voldoende, vind jij, om, om toch te zeggen van nee? Ik zou zeggen, we moeten, we, moeten daar, uh, we moeten dat volgens mij sowieso niet doen. Kijk, op zichzelf, ik ben blij dat vorige week zijn er, uh, is er een, een nieuw convenant begrepen... of nieuwe regels uh, in overleg met de minister... En waarin uh, dat toch ook weer een aantal punten is aangescherpt... Um, ook daar daar was de KNSA niet heel blij mee. Dat um, begreep ik uit hun, hun berichten. Nee, maar um, uw, eigen, uw eigen collega GroenLinks... Uh, uh, fractiegenoot, die we ook niet hebben. want Die vond nou, ook is, is, dat er te veel schijnveiligheid... geboden werd. Dus wat die, dat betreft... die zit in een andere fractie aan het, in de Tweede Kamer. Los daarvan. Nee, kijk, Het gaat me niet om de schijnveiligheid. Want daar heeft u natuurlijk helemaal gelijk in. Um, het beter dat het op een schietvereniging... gebeurt dan dat het uh, zonder... allerlei controle gebeurt. Maar nog beter... dat we kinderen niet in aanraking brengen... met, um, met wapens. Ja. Nee, daar is wat voor jongeren zijn het? Zijn het jongens en meisjes... of zijn het alleen jongens? En, en waarom, waarom gaan ze? En ze schieten op die leeftijd? Het zijn jongens en meisjes. Uh, merendeel is wel jonger, maar uh, de schietsport is sowieso oververtegenwoordigd door mannen. Uh, het zijn meestal wel jongeren die meekomen met hun ouders. Dat is wel zo. Ja, dus dat zijn hm. ouders die dan ook al diezelfde hobby hebben. Ja, vaak en wel. en uh, kijkt zo'n schietvereniging dan ook van of zo'n jongere dat misschien ook wel met de goede intenties doet? Of? Ja, natuurlijk. En niet alleen bij jongeren kijken we ook bij ouderen naar. Ja. En dat is ook heel belangrijk. Maar ik vind, ik vind leeftijdsgrenzen altijd zo arbitrair. Nou, niet uh, helemaal. Het uh, heeft ook te maken met de ontwikkeling van het brein. En het puberbrein is nog niet in staat om dezelfde afwegingen te maken... dezelfde verantwoordelijkheid te nemen als een volwassen brein. Nee, en daarom gebeurt dat ook onder begeleiding. En daarom ja. mogen ze ook geen vuurwapens uh, zelf in bezit hebben. Nee, er zijn uh, goede regels voor. Ja, maar goed, een van de laatste... Ik neem toch dat voorbeeld maar een van de laatste schoolshoots... die we in Duitsland gehad hebben... daar um, had de jongen de beschikking over de wapens van zijn vader. Die dan nou, gewoon lid was, et cetera. Ja, die risico's zijn wel degelijk aanwezig. Ja, maar dat, dat, dat pleit niet voor wat u voorstelt. Want die heeft de wapens van zijn vader, omdat die onbeheerd laag opgeborgen te pakken kunnen krijgen. En dat heeft niets met de maatregelen te maken die u voorstelt. Het heeft er wel mee te maken dat die jongen daarin uh, natuurlijk ook wel zijn eigen ont ontwikkeling, zijn eigen training en dergelijke, uh, et cetera. Ja, maar nu met zijn vader Ze zijn wapens niet goed opgeborgen en dat, en, en, en dat is natuurlijk fout. Ja, u zegt er zijn ja. regels. U, u, u in, de, in de perfecte had... wereld was een schietvereniging geen probleem, maar we ja. hebben geen perfecte nee, wereld en daar moeten we juist ook goed nadenken over waar de risico's zitten. Maar u had jij zegt van het is zo gevaarlijk iets dat schieten, dat je gewoon moet voorkomen dat jongeren ermee in aanraking komen, ook al gebeurt dat dan bij die schietsclubs op een goede manier. Sowieso gewoon niet doen, zeg jij. Dat lijkt mij het beste. Ja, maar als die behoefte er dan toch is? Ja, er zijn wel meer behoeften waar we bij kinderen niet aan toegeven. <laughs> Oké, okay. je ziet het als zo'n behoefte. Meneer Duissenhoof, kunt u op een of andere manier begrijpen waarom Ruard dat zegt? Nee, ik begrijp er niets van. Nee, echt niet hoor. Kijk, euh, euh, jongeren die, die het leuk vinden om te schieten. En we ja. weten allemaal dat, dat met name jongens dat hebben. De schiettent is het meest bezocht vaak op zo'n kermis. Ja. Maar die, Duitsland... ik, die kun je gerust die gelegenheid bieden. Maar eerlijk gezegd, deze reactie baart mij wel wat zorgen. Als u, kijk, als u zou zeggen: natuurlijk snap ik dat we hebben een gezamenlijk doel, et cetera. Dan zou het welke uitkomen. Als u zegt: ik begrijp hier helemaal niets van. Dan vind ik dat u zich dat u te weinig de verantwoordelijkheid van de KNSA ook serieus neemt... om uh, echt te voorkomen dat er, uh, de risico's te groot worden. Dus nee, ik vind het ik, ik ik, een teleurstellende reactie. Wat ik, wat ik wel begrijp is dat, dat we in Nederland moeten kijken... Naar, naar het verminderen van de risico's op misbruik. Daar zijn wij ook altijd leading in geweest. Dus, dus in die zin, meneer Gansenvoort, u, u weet dat natuurlijk heel goed. Wij werken op dit moment aan, aan maatregelen voor certificering van verenigingen. Mm -hmm. Wat ik niet begrijp is dat u zo'n arbitraire keuze maakt... en dat u in mijn ogen een, een, een schijnveiligheid biedt door deze jongeren nu... Daarop aan te pakken. Oké, okay, laatste woord voor Ruard Ganzenvoort. Ja, ik snap iets goed wat, het, wat het, uh, er schijnveiligheid aan is wanneer je zegt dat uh, kinderen onder de 18 van bepaalde risico's, bijvoorbeeld in het omgaan wapens moeten worden gevrijwaard. Goed, helder, jullie komen niet nader tot elkaar. Hartelijk ja, dat dank. Dat zo. Ruard Ganzenvoort en Sander Duisburg ja, van de KNSA. it up love it up but I won't ever give you up and if you ever leave me baby I won't take it if you go oh no oh no I'm following you And you can go downtown and run around and baby I could be your clown but if you ever cheat on me well I won't take it I know yeah I know I know I you yeah. Tell me lies and I'm not I might even sympathize, sympathize. But if you ever leave me, baby, I won't take it. I'll know. Yeah, I know. I'm on a low. I be follow. And if you ever leave me, baby, I won't take it out. Oh, no. if you go, I you. Chris Isaac, live it up. Brengt ons aan het einde van Dit is de Dag. Kijkt u nog even op de website, dit is de dag. Nu. kunt u teruglezen en terugluisteren wat wij allemaal doen en deden. Uh, zometeen na het nieuws van half De Villa, via de Gerrit Jochems, Tesselblok vanuit Den Haag, Ger. Ja, hallo, Elsbeth. Hi. België, je hebt het op 101 kunnen zien van Teletext. België heeft ook een meldpunt, het illegale meldpunt. Daar kun je klachten kwijt over overlast en criminaliteit van, nee, van, van illegale. Het is een initiatief van Vlaams Belang... en Philip de Winter gaat ons uitleggen hoe je een illegaal herkent. En verder praten we met ex-BVD-agent Frit Ho Frits Hoekstra... over zijn nieuwe boek over de dienst. Veel sappige details over de werkwijze van de BVD. Dat straks allemaal. Nu het niet. Nieuws met Ewoud de Jong. Radio 1 Het NOS-journaal.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 kregen, waarin ze toezeggen dat ze alleen examen doen als ze er niet te slecht voor staan. Waarbij Sterveld zegt dat dat niet kan. De marinierskazerne in Doorn gaat dicht en er komt een nieuwe kazerne in Vlissingen. Dat schrijft minister Hille aan de Tweede Kamer. In Doorn werken nu zo'n 1900 mensen. De kazerne in Vlissingen wordt ongeveer net zo groot. Volgens Hille voldoet de marinierskazerne in Doorn niet meer aan de eisen. En Groot-Brittannië mag vijf terreurverdachten uitleveren aan de Verenigde Staten. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... worden de mensenrechten van de verdachten bij een eventuele levenslange gevangenisstraf niet geschonden. De belangrijkste verdachte is de imam Abu Hamza al-Masri. Hij is door de Britse rechter veroordeeld... voor het aanzetten tot haat tegen niet-moslims. En dat is het nieuws op dit moment. ANWB ah, heeft informatie. Viders bij Amsterdam op de a 10 de ring west richting Zaandam. Twee kilometer bij knoppen Komplein...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 Om vijf uur ontrolt de nieuwe leider van de Partij van de Arbeid, Diederik Samson, zijn masterplan voor de redding van Nederland. Wat moet daar zeker wel en zeker niet in staan? Daar gaan we het na vier uur over hebben in ons Politieke Vragenuur. Heeft u last van sombere gevoelens en denkt u dat luxe en geld u gelukkiger kunnen maken? fout. Het zijn juist die luxe en dat geld waar u zo somber van wordt. En dat is wetenschappelijk bewezen en daarover straks meer in de Vrolijke Wetenschap. En oud-geheim-agent Frits Hoekstra maakt zich zorgen over de al maar toenemende mogelijkheden van de dienst om u en ons in de gaten te houden. Hij schreef een boek en komt daarover praten. En wilt u reageren? Doe dat dan via onze site. Villavpro.nl Dit is Radio 1. Vila VPRO. België heeft ook een meldpunt waar mensen met de klachten terecht kunnen. Het gaat dit keer niet om een klachtensite over bepaalde bevolkingsgroepen, zoals dat van de PVV met het Polen-meldpunt. Maar over overlast en criminaliteit van illegalen. Het is een initiatief van het Vlaams Belang van Philip de Winter. Meneer de Winter, goedemiddag. Goedemiddag. Wat wilt u precies? Wat kun je allemaal melden? Wel, uh, bij ons gaat het niet over het feit dat men illegale kan aangeven. We willen niet in de plaats treden van de politie of justitie. Wij willen situaties van illegaliteit uh, uiteindelijk uh, verzamelen. En dat betekent dat wij geïnteresseerd zijn in informatie... in verband met zwartwerk, uh, huisjesmelkerij, uh, het oplichten van de sociale zekerheid, uh, procedures die niet gevolgd worden of die uh, uh, omzeild worden. Dat zijn de dingen waar wij in geïnteresseerd zijn. Uh, het gaat dan dus om, om criminele handelingen van uh, illegalen. U wilt weten in hoeverre zij zich daaraan beschuldigen. Nou is de eerste praktische vraag die bij ons opkwam... hoe herken je een illegaal? Hoe weet je dat het om illegalen gaat? Ja, dat is niet zo evident natuurlijk. Ik besef dat ook wel. Maar het is natuurlijk aan de burgers die ons feiten melden om ons op de hoogte te stellen van de omstandigheden. En ik denk dat dat wel lukt. Iedereen in zijn buurt weet wel, een of andere firma die werkt met illegale, een huis dat helemaal vol zit met illegale, waar een huisjesmelker heel veel geld aan verdient. Maar er kunnen om... ook arme mensen zijn die gewoon legaal in België zijn, toch? Je weet dat niet echt. Je moet er als burger dan bijna onderzoek naar gaan doen. Ja, zoveel onderzoek is er nu nodig. Hè. Mensen in een buurt weten wel hoe laat het is. Weten wie wie is, wat de omstandigheden zijn en dergelijke. meer Kijk, ik woon in Antwerpen. Hier hebben we 30.000 illegale. Dat is een hele hoop. Iedereen weet wel hoe laat het is. En, en wat er allemaal in deze stad gebeurt. Dus dat is allemaal niet zo uh, moeilijk om dat te detecteren. En ook uh, te rapporteren. En nou is het ook zo dat u ja. zegt... die site is geen kliksite. Het gaat ons er niet om uh, dat we willen weten dat iemand illegaal is. Want dan moet je naar de politie gaan... Als je dat weet. Ja, dat klopt. Dat is juist. Wij willen niet in de plaats treden van de politie of van justitie. Wij zijn uh, geen kliksite. Uh, wij spelen niet uh, de man, wij spelen de bal. Maar, en, en, en Daarom ook, uh, wij zijn op zoek naar situaties van illegaliteit. Veel eerder dan naar illegale. Maar uh, volgens uw en... eigen instructie, als ik het een zwaar vermoeden heb... Uh, er zijn illegalen in huis en daar gebeurt allemaal onheil. Dan moet ik eigenlijk volgens uw eigen uh, uh, instructies niet bij u zijn, maar bij de politie. Ja, wanneer het erom gaat om uh, een bepaald misdrijf aan te geven, wat illegaliteit natuurlijk is, dan moet u bij de politie terecht, niet bij ons. Maar als het erom gaat om bepaalde omstandigheden, situaties die politiek voor ons interessant zijn, om verderop door te gaan, om mee naar het parlement en de minister te stappen, ja, dan moet u wel bij ons zijn natuurlijk. Maar uh, u zegt al, het is niet zo evident hè, om erachter te komen of het om illegalen of legalen gaat. Gaat u dan de klachten die binnenkomen op uw site, gaat u die controleren, want het is misschien niet zo netjes om, om ze maar zonder boe of ba door te spelen. Nee, dat is niet onze bedoeling. Wij controleren niks. Ik uh, treed niet in de plaats van de onderzoeksrechter of van de politie of wat dan ook. Ik ben maar een politicus. En als ik uh, natuurlijk geconfronteerd word met criminele feiten, dan geef ik die gewoon aan bij de politie. Punt. Dat is ook mijn taak. Maar daar ben ik niet echt in geïnteresseerd. Mij is het veel eerder te doen om ja, uh, na te gaan welke uh, de misbruiken er zijn die gemaakt worden van sociale zekerheid. Hoe huisjesmelkers uh, illegale misbruiken mm -hmm. om, om snel geld te verdienen, uh, hoe, hoe bedrijfsleiders uh, illegale misbruiken om aan een goedkoop loon als loonslaaf te ja. werk te stellen. Dat zijn de dingen die mij interesseren. Het, uh, het politieke verhaal achter de illegaliteit, niet het loutere aangeven van een illegaal. Dat moet men maar rechtstreeks bij de politie regelen. Ja, u, u, u, u legt voor de derde keer nadrukkelijk de nadruk op het feit op de, arm, op de labberde omstandigheden waarin illegalen soms moeten leven, helaas. Maar op uw site... Uh, die hebben wij opgezocht natuurlijk. Daar heeft u het wel degelijk over, in eerste instantie, over uh, criminele handelingen. Natuurlijk, hè. er is heel veel overlast die veroorzaakt wordt door illegale. Dat weten we allemaal. Uh, illegale uit de aard der dingen. Ja goed, die werken zwart. Die bezondigen zich aan criminaliteit, aan drughandel, aan dat soort van... Uh, Natuurlijk. Dat, nou, is, dat, is, dat, is, dat is nu eenmaal zo. Zou, u, nou eigenlijk niet, zou u eigenlijk niet, om, om alle uh, ideeën te voorkomen... dat u het wel degelijk op die illegale voorzien heeft... uw site gewoon, zoals we die hier in Nederland ook hebben... meldmisdaad moeten noemen... dat het niet uitmaakt of het door illegale is of door legale. Want door legale mensen wordt natuurlijk ook wel uh, zwart gewerkt. En wordt er ook misbruik gemaakt van de sociale zekerheid. En worden er ook inbraken gepleegd. Ja, het gaat mij niet alleen over misdaad en over criminaliteit. Daar zijn al initiatieven genoeg wat dat betreft. Het gaat mij specifiek over illegaliteit. Kijk. In dit land heb je uh, acht keer meer kans om uh, geregulariseerd te worden dan om uitgewezen te worden. We hebben 3000 mensen per jaar die het land worden uitgewezen als illegaal. We hebben er 24.000 die jaarlijks worden geregulariseerd. Uh, dat betekent dat ons land een magneet is voor alsmaar meer nieuwe illegale asielzoekers en dergelijke meer. En daar moeten we een halt aan toeroepen. En met deze site willen we de vinger op de wonden leggen. En natuurlijk ook ja, het beleid onder druk zetten om duidelijk te maken. Dat die gedoogpolitiek alleen maar leidt tot meer illegale en meer problemen en meer overlast. Nu heeft u een paar jaar geleden ook een site gelanceerd waar criminele feiten gemeld konden worden. En die was na een dag uit de lucht, omdat het niet toegestaan was. Hoe voorkomt u dat dit keer? Wel, uh, dit keer hebben we duidelijk rekening gehouden... ...met de privacywetgeving in dit land die bijzonder streng is. De privacy beschermt criminelen, beschermt illegalen... ...in plaats van uh, de problemen aan te pakken. Nu, goed, uh, het is nu eenmaal een wet... ...dus we moeten er uh, nu eenmaal rekening mee houden. Dat doen we ook. Dus wat dat betreft zeggen we ook duidelijk... ...we houden geen feiten... ...we houden wel feiten bij, maar geen namen. We houden wel situaties bij, maar geen adressen. Dus uh, uh, we overtreden de privacywetgeving niet... ...en in die context... Denk ik dat deze site wel kan, waar We de vorige helaas, uit de lucht is gehaald. En wat wilt u nu precies bereiken? U heeft zo meteen een zwart boek. Wat gaat u daarmee doen? Ja. Nou, we willen alle feiten bundelen in een zwartboek, dat klopt. En dat zwartboek uh, willen wij voorleggen aan de politici, aan de pers, aan de media... maar ook aan de publieke opinie, om duidelijk te maken dat het uh, zo niet verder kan. Het gedoogbeleid in dit land ten aanzien van illegaal loopt de spuigaten uit. Uh, wij worden oversteld door illegale... Meneer De Winter, maar dan is het wel ja. zo dat u een zwartboek gaat samenstellen... waarvan u net zelf zei dat er daar een groot aantal feiten in staan... waarvan u niet zeker weet of het wel echt om illegale staat. Omdat u zegt, ik kan dat niet controleren, maar uh, we gaan op onze ik... intuïtie af... En op op de intuïtie Ik... van de bewoners. Ik moet roeien met de dingen die ik heb en die zijn beperkt. Ik heb geen onderzoeksapparaat ter mijn beschikking. Ik ben geen politiedienst of wat dan ook. Ik ben maar een bescheiden politicus met een bescheiden site. Dus ik doe wat ik kan doen en, en, en ik denk dat ik daarmee druk op de ketel kan zetten en de politiek kan onder druk zetten om strenger, efficiënter, kordater op te treden ten opzichte van illegaliteit. Want dit moet ophouden. Wij, wij zijn niet het OCMW, eh, sociale vangwet, zo wie dat wil in Nederland, voor heel de wereld. Eh, dat dat, dat, dat kan niet blijven lukken. Er is geen draagvlak meer voor dit soort van dingen. En die illegaliteit ja, die moet aangepakt worden en niet gedocht. Oké, okay. Philippe de Winter, leider van de Vlaams Belangen in België. We hadden het over het uh, meldpunt illegale. Dank u wel, goeiemiddag. Graag gedaan, tot genoeg. Dag. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Metropolis. Tijd voor Metropolis Radio. Het is bar en boos op de Nederlandse huizenmarkt. Huizen staan steeds langer te koop en worden steeds minder waard. Reden voor Metropolis Radio om eens te gaan kijken hoe dat elders is. En gisteren kon u horen dat in Indonesië huisjesmelkers nergens voor terugdeinzen. Ja, dit is toch eigenlijk ongelooflijk. Dan heb je dus een krot. En dat krot verhuur je dan ook weer. En de huisbaas die verdient dus over haar rug heen, zou ik wel willen zeggen, geld. Door dit soort vieze oude krotjes te verhuren. Dan Italië. Daar gaan ze vrolijk door met het bouwen van dure appartementen... al zakt de verkoop langzaam in. Maar gelukkig hebben de Italianen een heel bijzondere manier... om ervoor te zorgen dat iedere nieuwe generatie aan een huis kan komen. Hedwig Zeedijk doet verslag. De, het gaat slecht met de huizenmarkt, ook hier in Italië. Vorig jaar werden 2% minder huizen gekocht dan het jaar ervoor. Maar de marktwerking gaat hier niet op, want de prijzen dalen nauwelijks. Dat betekent dat je hier in Rome bijvoorbeeld ongeveer 3.500 euro betaalt voor iedere vierkante meter. Nou, om een voorbeeld te geven, mijn appartement aan de rand van de stad... Met een woonkamerkeuken, twee slaapkamers, alles bij elkaar zo'n 70 vierkante meter. Dat zou op de markt bijna 250.000 euro waard zijn. En nou ben ik hier in de wijk Talenti, in het noorden van Rome. Hier wordt ontzettend veel gebouwd. Er zijn een aantal appartementencomplexen al af. Die zijn acht à tien verdiepingen hoog. En er worden nog zo te zien zes van die flatgebouwen bijgebouwd op dit moment. En er zijn hier allerlei kantoortjes waar je al kunt inschrijven. Complesso Residentiale Brunelleschi heet dit flatgebouw. En hier is zo'n verkoopkantoortje. Ga eens kijken hoe het gaat met de verkoop. We gaan over een media 5000 euro per meter kwadro. Per vierkante meter is het ongeveer 5000. Dat lijkt me niet weinig. Wat betekent dat dan voor een huis? huis? meter kwadratie. 489.000 euro en 5.400 metro ecco. 2 Dan zit je toch snel aan 480.000 euro voor 80-90 vierkante meter. We hebben een salon, twee kamers da en twee, twee bagni. Dus dan heb je een woonkamer, twee slaapkamers en twee uh, badkamers. Allora, la vendita, come va? hoe gaat het met de verkoop? Nu is het een beetje een periode een beetje hij zegt het gaat een beetje slechter. U kunt zien hier, hij, lijkt, hij kijkt op tabellen waar kruisjes op staan. Die huizen zijn al verkocht, maar niet alles is nog verkocht. En Het is een beetje een moeilijke periode. Uh, en als we dan kijken naar de hypotheek uh, bijvoorbeeld. Hoe zit dat als je een huis koopt van 500.000 uh, euro? Moeten ze zelf geld meenemen? Er was een periode, a een paar jaar geleden, in die banken ook 100% van het hij ja, zegt, ja het is moeilijk. Een paar jaar geleden gaven de banken nog 100% eh, hypotheek. Maar nu doen ze dat niet meer. Ze komen tot 70%, misschien 80%. Maar eh, je moet al een garantie meenemen. En dat betekent dus dat heel veel mensen ook eh, zelf eh, geld moeten hebben. Ook de btw moet je erbij rekenen. Er komen nog eh, notariskosten bij. Enfin, iemand moet echt al een flinke zak geld meenemen. ...om hier een huis te kunnen kopen. Nou ja, 500.000 euro dus voor een appartement van 80 vierkante meter. Iets groter dan dat van mij. Met een woonkamer, twee slaapkamers, twee badkamers, dat dan wel. Maar je moet al een zak geld zelf meenemen... Pak een beet 100.000 euro, want dat dekt de bank niet met de hypotheek. Starters hier, dat is onbegonnen werk. En ik zou het me bijvoorbeeld ook niet kunnen veroorloven. Dus wij hebben eigenlijk geluk dat mijn schoonouders daar al voor gezorgd hebben. Want wij wonen namelijk heel typisch Italiaans. In een klein wooncomplex van drie appartementen. Waar mijn schoonmoeder op de begane grond woont. En daarboven staat het appartement van een oude tante van mijn man. En op de derde verdieping, de laatste, daar wonen wij. En vroeger woonden de grootouders van mijn man. Die woonden natuurlijk beneden. En toen zij er niet meer waren, toen hebben mijn uh, schoonouders de rest van de familie uitgekocht uh, van de erfenis. Zodat mijn man verzekerd zou zijn van een eigen woning. Nou ja, als wij willen meedraaien in dat uh, zelfvoorzienende sociale familienetwerk. Dan kunnen wij bijvoorbeeld later het huis van die uh, oude tante overnemen. En dan zijn onze twee dochters uh, in de toekomst ook voorzien van een woning. Dan blijven we... Lekker gezellig, heel ons leven dicht bij elkaar wonen, op zijn Italiaans. En morgen gaan we in Metropolis Radio naar een huizenbeurs in China. De dienst, de BVD van binnenuit. Dat is het tweede boek van ex-geheimagent Frits Hoekstra. Hij werkte bij de BVD, de binnenlandse Veiligheidsdienst, toen dat tijd. Dat is nu de AIVD. Hij werkte bij die BVD van 1971 tot 1987. In het tweede boek gaat meer over de werkwijze van de dienst. Bijvoorbeeld hoe de BVD omging met de dreiging die uitging van de Koude Oorlog. En hij beschrijft hoe na de aanslagen van 11 september... tal van maatregelen zijn genomen die volgens hem... De democratische rechtsstaat aantasten. Frits Hoekstra, welkom. Dank u. De IVD, wat ik net zei, de opvolger <tie> van de BVD... heeft uw eerste boek niet zo in dank afgenomen. Is er zelf een onderzoek gedaan of u niet strafbaar was. Hoe hebben ze nu gereageerd? Ze hebben nog helemaal niet gereageerd. Het boek is net uh, vandaag uh, voor het eerst in de boekwinkel. Uh. Ik uh, heb de vorige keer van uh, via het ANP gehoord... dat Remkes in de Tweede Kamer had gezegd... dat ze zou laten uitzoeken of ik vervolgd... Die was toen minister ja. van binnenlandse dus Zaken. Zaken. Ja. En wanneer dat zo zou zijn, dan zou hij niet uh, aarzelen bij het uh, Openbaar Ministerie aangifte te doen. Hm. Nou, na enige maanden heb ik maar eens met de uh, toenmalige hoofd van de diensten van Huls contact gezocht. En gevraagd of ik misschien behulpzaam kon zijn, gezien onze eenmaal goede relatie bij het onderzoek wat hij moest doen. Ja. En toen hoorde ik dat, uh, na enige weken werd ik uitgenodigd voor een gesprek. En toen hoorde ik dat men uh, vond dat ik weliswaar strafwaardig zou hebben gehandeld. maar dat men uh, vervolging niet opportun achtte. Strafwaardig? Dat klinkt bijna alsof het iets heel erg goeds is, juist. Dus het was wel strafbaar, <laughs> ja. maar ze hebben het niet gedaan om heel andere redenen. En zeiden ze daarbij welke redenen? Nou, de, een van de redenen was dat in een eventueel proces. meer staatsgeheimen uh, onthuld zouden worden dan ze. Uh, door het niet genoeg geheim hielden. En u denkt dat zal nu ook wel zo zijn, dus ik hoor er ook niks van met het tweede boek. Ik heb naar mijn gevoel uh, geen nieuwe dingen onthuld. Er, er staat niks in wat niet al uit andere hoofden bekend is of wat al in het vorige boek stond. Dus ik zou niet weten waarom ik uh, nu... Uh... Vervolging zou moeten vrezen. Nee. Ja. gewoon uit Nijd dat u toch weer uh, na het te zijn, toch weer een boek uh, Uitneid, Of het bedrijf ja. onder druk gezet, te zijn toch weer een boek schrijft. Ja, men gaat, men, men gaat natuurlijk wel wat anders om. Met dit soort dingen. man bent u natuurlijk ja. voor ja. hem. Ja. Nou, weet ja. u wat u zegt. Er staat niks nieuws in mijn boek. U, u gaat uh, eigenlijk gaat u wat dieper in op dat wat u in uw eerste boek ja. ook al beschreven had. De werkwijze, en dan wat Gerl net zei, met name. In de ten tijden van de Koude Oorlog. De communisten hier in Nederland die in de gaten werden gehouden. Maar wat wel nieuw is in dit boek. Dat heeft niet zozeer met het verleden te maken, het is wel een gerelateerd. Maar met nu, dat is dat het u nogal zorgen baart... hoe ver de bevoegdheden van de huidige geheime dienst... langzaam maar zeker opgerekt worden. Ja, nou, het, is, het verheugende is dat de dienst zelf uh, in 2005 bij Monderva van Hulst... Uh, tegen het uh, oprekken van die uh, bevoegdheden pleitte. Maar dat is inmiddels omdat... alweer een tijd geleden, ja, 2005? Ja, omdat, omdat, omdat hij zei, wij willen niet een samenleving... waarin een, een almachtige veiligheidsdienst bestaat. Dat is het soort samenleving dat wij niet willen hebben. Uh, wat erger is, is dat van de justitiekant... Uh, minister Donner was er als de kippen bij om na 9-11... de wet om de legitimatieplicht in te voeren. Alsof dat zou helpen tegen terroristen. Terwijl het alleen maar helpt tegen jongetjes die zonder achterlicht fietsen of zwart rijden in de tram. En, maar niet tegen terrorisme. Maar die wet is toen in, de, in dat klimaat. Op de, uh, op de golf van de angst. als Strategy, strategy of vier uh, snel ingevoerd. Daarnaast zijn er een aantal wetten gevolgd. De strafbare voorbereiding is enorm opgerecht. Uh, zeker voor terroristische misdrijven. Het begrip terroristisch misdrijf is in het Wetboek van Strafrecht gekomen. Te terwijl in, in mijn tijd, in de jaren 70, dat er uh, jaarlijks terreur aanslagen waren die uh, uh, niet mis te verstaan waren. Zoals de Molukse treinkapingen. Uh, de Rote-Romee-fractie was hier actief gesteund door de Rode Jeugd. die Ook de stadsgorilla predikte. Het Japanse Rode Leger heeft hier de Franse ambassade bezocht. Eigenlijk was er in die tijd veel meer aan de hand dan nu. De IRA was hier actief. Er was eigenlijk veel meer aan de hand dan nu. Maar de houding van de overheid was toen uh, geen paniek. De bevolking uh, kalmeren. Geen dingen bekendmaken die ze zouden kunnen doen. Die mensen niet hier in de gevangenis vasthouden. Want dan hebben we politieke gevangenen. En dan kun je bevrijdingsacties uitlokken. volgens zo snel mogelijk de grens over. Uh, andere, andere terroristen zo snel mogelijk het land uit. En niet, niet hier berecht. En in de rechtszaal. Ik wil het nog zeggen. De rechtszaal in Nederland is geen podium voor politieke opvattingen. Politieke opvattingen staan niet terecht. Alleen gepleegde feiten. En we hebben nu in 2006 het Hofstadproces gezien. Daar ging het over geen enkel gepleegd feit. Het uh, sluit over plannen en opvattingen en ideeën. En, en, en, en wat is meer zei. Maar en... hoe komt het dat er nu dan zoveel veller gaat Gereageerd wordt. Terwijl er eigenlijk minder aanleiding is. Wij, wij deinen zeer gewillig mee op de golven en in het kielzog van de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten staan zijn... Is, is Na 9-11 is het de, departement van Homeland Security opgericht. Ja. Uh, er is een, uh, ook daar een wetgeving ingevoerd... die ook de rechten van verdachten aanzienlijk beperkt. Uh, terroristische misdrijven waren daar altijd al uh, bekend... maar in Nederland wilde men het juist niet. Er is altijd gezegd in de jaren, het, het gewone strafrecht is voldoende instrument... Om, om strafbaar handelen ook met een terroristisch oogmerk... met een politieke oogmerk of wat dan ook uh, te bestrijden. Ja. Ook in de bejegening van de melukkers bijvoorbeeld... bij de treinkapingen werden ingenieur Manoussama en mevrouw Sumokil leiders uit hun eigen gemeenschap ingezet... om zowel die daden te veroordelen van de jongeren... als ook om te onderhandelen bij de oplossing van het conflict. Hoe, dus zou, hoe zou je dat nu dan zien als je die parallel door wilt trekken... Nou ja. naar nu wat dan men noemt de islamitische terroristische dreiging? Wie is dan de islamitische uh, ingenieur Manoussama? Er zijn, zijn vast wel iemand die gezag en respect hebben in de, in de gemeenschap. We hebben Abu Talep als uh, uh, wethouder in, als uh, burgemeester in Amsterdam. Ik Rotterdam, heb, ja? ik, ik heb ook in... in, in in Frankrijk, waar ik, uh, waar ik nu woon en waar we net die ellende in Toulouse hebben gehad, waar ik niet ver vandaan woon, pas nog tegen een aantal mensen die erover aangezegd hebben: Ja, het valt ook daarop dat in de praatprogramma's die commentaar geven op dat gebeuren, zie je oud-politici, oud-politiemensen, oud-hoofd van de veiligheidsdienst, allerlei, maar alleen maar blanke Fransen. Er wordt geen enkele islamiet, geen enkele Arabier, en er zijn er toch uh, het piept van in het uh, in de, in de zuiden van Frankrijk, er is niet één in een praatprogramma binnen een televisieprogramma om zijn mening te geven en de kans te geven om dat te voordeel, waardoor je minder een hele bevolkingsgroep gaat stigmatiseren, omdat je zichtbaar maakt dat binnen de eigen bevolkingsgroep het ook maar een minderheid is die dit zo daden pleegt. pleegt. Hmm. Dus het is eigenlijk Europa wijd, uh, die, ja, die tendens, als u nou eens vergelijkt eventjes he, met uh, u noemt het zo al, die uh, molukse jongeren die de Indonesische residentie ja. uh, bezetten. Uh, en bijvoorbeeld de Hofstadgroep, de aanpak daarvan. Wat Ziet u dan voor grote verschillen? Nou, het grote verschil is dat de Hofstadgroep, is dan door de, uh, in feite door de BVD gecreëerd, uh, gecreëerde groep, uh, het wordt ook door justitie en. BVD Wacht en de even, dat, dat, moet, dat moet u toch even duidelijk uitleggen. Door de BVD gecreëerd? Dat lijkt net alsof de BVD deze jongens heeft ingehuurd om een rol te nee, spelen. Nee, dat nee, is absoluut niet, het, niet. Nee. het. Het waren jongens die bijeenkwamen. En, en uh, uh, for, formeel voor de Koranstudie in het huis, onder andere van Mohamed Bouweri in Amsterdam. De, de, de, degene die Theo van Gogh heeft uh, geproduceerd. Ja, maar ja. het was geen, geen, geen georganiseerde groep. Het was geen groep waar een jonge islamiet zich aan kon melden als lid. Het was gewoon een vriendengroep die, die bij elkaar kwam, die elkaar regelmatig zag. En om die groep te duiden, heeft de toenmalige BVD, later de IVD, heeft daar het etiket Hofstadgroep op geplakt. Mm -hmm. En het is nu zo dat je, wanneer je door justitie en IVD door de Hofstadgroep gerekend wordt, dan ben je een terrorist... En ook wanneer er is een wet op de, de financiële dienstverlening, je kan bijvoorbeeld, als je terrorist bent... ook na het uitzitten van je straf is het verboden... om uh, financiële diensten aan een terrorist aan te bieden. Uh, ze mogen zich niet verzekeren, ze mogen geen bankrekening openen... dus ze kunnen gewoon helemaal niet meer aan het maatschappelijk leven deelnemen. Nee. En dat is een, een, een in 2007, 2006 aangenomen wet, uh, een, een besluit... Waardoor, waardoor ik zeg van ja, dat, dat helpt niet om terrorisme op te lossen... Dat, Jaagt het eerder aan. Hm. Als we nou eens even kijken naar um, de sfeer uh, toen en nu. Hè. U, u beschrijft een grimmige karakter. Uh, ja. een, een lichte mate van hysterie wellicht. Maar u zegt ook die idiote overmatige aandacht die in de tijd jaren, decennia lang aan de CPN besteed wordt... was ook niet normaal. Nee, dat, dat is weer een heel ander verhaal. Het is natuurlijk zo dat in de... Maar dat had ook iets hysterisch, zoals u ja, dat ja, beschrijft. Ja, ja. Goed, de dienst heeft elk decennium weer iets anders om hysterisch over te zijn. Het woord hysterie neem ik niet in de mond. Nee, oké. Okay. Maar het is wel zo dat op grond van een situatie die heerste in de jaren uh, 50... Toen je in Amerika het maar had... alweer een kielstuk van de Amerikanen... toen werd hier, notabene door uh, de socialistische minister-president Drees... het ambtenarenverbod ingevoerd. Dat hm. betekent dat je als je lid van de CPN uh, was... of geabonneerd op de waarheid of van die gezendheid. Kon, kon je geen ambtenaar worden. En je, maar je kon ook een aantal andere uh, banen niet krijgen. Nou, dat ambtenarenverbod dat heeft tot in de jaren zestig voortgeduurd. Dus later is dan, zijn het vertrouwensfuncties geworden... waar je van uitgesloten geworden. En ja. niet alle banen bij de overheid. Maar de... BVD is jarenlang, tot diep in de jaren 80, tot in de jaren tachtig door blijven gaan... met het registreren van iedereen die lid van de CPN was. Ja. Uh -huh. Vanwege die vertrouwensfuncties die nog golden bij de overheid. Maar ook nadat in 82 Van Tijn in de Kamer had gezegd... dat er een eind aan gemaakt zou worden... is de dienst nog een aantal jaren doorgegaan om een aantal redenen. Je kan niet in één keer... die partijen, al uh, die agenten stoppen. Ik denk dat het trouwens de CPN nog eerder ingestort was... Dan, uh, dan nu, omdat het hele ijverige partijleden waren. Onze agenten. Ja, die hebben de partij omhoog houden. Dat beschrijft ja. u een paar keer. Daar ja. moesten we wel erg om lachen, ja. Ja. ja. En ze hebben ook in diezelfde tijd... Ja, de CPN bestond dan echt. Maar de BVD heeft ook zelf een, een eigen... Een Maoïstisch-Marxistische ja. par, partijgroepering... eigenlijk de opgericht. De M.L.T.N. Ja. Ja. ja, die, die ja. Door, door de BVD... in het leven is geroepen om nou, te kijken wie zich daarbij aan zouden stellen. Die, die is door de splitsing. Je had heel veel splitsingen in die Maoïstische groepen. Net als in het kerkelijk Nederland heb je dat ook in het Mao, had je dat ook in het Maoïstisch Nederland. En bij een van die splitsingen hebben wij gebruik gemaakt van de gelegenheid... door een partij helemaal alleen met onze agenten te bemannen... en die van een zo goede ideologie te voorzien... en zoveel scheenbeweging daarachter te creëren... dat de Chinezen hebben geloofd, jarenlang hebben geloofd... dat dat, dat de enige goede en juiste Maoïstische partij van Nederland was. Maar vond u dat dan wel goed? Want dat, dat eeuwige volk van die CPI, en daar had u, heeft u geen goed woord voor over. Maar zo'n partij eigenlijk oprichten en in stand houden... dat, dat wel, dat is toch uitlokking? En dat N is bij mij weten strafbaar. Nee, ja, het, is, het is geen uitlokking. Het was, tenminste, het was, het was het, het, een heel goed middel om... Uh, niet alleen binnen het Nederlandse uh, zien van Maoïstische groeperingen een, een positie te hebben. Maar vooral ook om uh, in die tijd, in de jaren zeventig, uh, openingen naar, naar China te krijgen. Hm. De secretaris-generaal van, uh, van die partij is, uh, is uitgenodigd uh, bij Mao Zedong en Xuan Lai aan tafel. En dat was in de tijd dat de Amerikanen na hun pingpongpolitiek via niks van openingen zochten naar, mm -hmm. naar Peking. Mm -hmm. Was de informatie die je op die manier uh, kreeg was van buitengewoon belang. Internationaal ja. ook als handel. Waren in ja, de ja. de gemeenschap. Even tot slot, dus komen we komen er niet meer aan toe. Uh, Roel van Duin, die is zelf 30 jaar gevolgd door de, door de BVD, de oprichter van Kabouters ja. en uh, ja. Provo. die heeft er een boek over geschreven, is al jaren bezig om zijn dossiers uh, in te zien. Dat lukt maar moeizaam. Wist u daarvan dat hij zo fanatiek gevolgd werd? Nee, daar wist ik absoluut niet van. Uh, Roel van Duin heeft. Uh, nou, er werd niet door ro rondgeluld dat soort dingen in de dienst. Dat nee, is, nou, is wel weer goed. Nou, het was, wij, ik heb een tijd bij de, bij de sectie in Amsterdam gewerkt, de BVD-sectie. Ja. Daarom uh, verbaasde het ons maar, zo. Maar hij had die... ook de politie niet, en had wij niet uh, bepaald geen innere betrekkingen mee. Dat was nogal. Nee, dat nee. was, was niet Kunt u uh, de dienst een rationale Amsterdam? bedenken waarom ze dat gedaan hebben? De man kan toch onmogelijk als staatsgevaarlijk worden? Nee, maar het wordt. is de politie-inlichtingendienst geweest in Amsterdam die dat jarenlang uh, gedaan heeft. Die informatie werd geleverd aan de BVD en die werd weinig kritisch door de BVD opgenomen. Oh. En bij zo'n politie-inlichtingendienst loopt openbare orde-informatie en openbare en democratische rechtsorde-informatie loopt nogal eens door elkaar. Ik kan me voorstellen dat ze. Aanvankelijk, vooral uit openbare orde-oogpunt. Omdat hij een rookbommetje gooide of zo. Nou ja, want daar ja. ging het zo, of krenten uitdeelde bij een standbeeldje. Dat was hij niet. Dat, dat, nee, dat was Jasper, hoe weet hij. Nee, Koosje Koster, oh, Koosje Koosje Koosje Koosje Koster, Koster ja. en Robert Jasper, Maar goed, groot, het was eigenlijk van dezelfde beweging. Ja, daar ben ik zelf ja. bij geweest, ja. Oké, het boek De Dienst van Frits Hoekstra. Ja. Oud-agent ja. bij de BVD, wat nu de AIVD is. Uh, behartenswaardig staan ook een aantal dingen in dus over... de huidige stand van zaken bij de inlichtingendienst. Of en daar Mabel, maakt... Mabel wisse Smit, maar dan moeten de mensen zelf Op, het maar gaan lezen. Ja. En meneer Hoekstra maakt zich best zorgen over uh, wat er tegenwoordig allemaal mag. Om ons in de gaten te houden. Nou, nee. Uitgegeven bij Boom, de dienst. Hartelijk bedankt meneer Hoekstra. En uh, de villa is zometeen na het nieuws bij u terug met ons eigen politieke vragenuur... en met de vrolijke wetenschap. Tot zometeen.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 Van alle kanten.